Het is Liselon Thomas met het NOS-journaal. De premier Monti wil een Europese top houden over anti-Europees populisme, waarin volgens hem grote gevaren schuilen. De premier signaleert oude stereotypen en oude spanningen, vooral in de relaties tussen Noord- en Zuid-Europa. Monti heeft al vaker gezegd dat de eurocrisis Europa uit elkaar kan trekken. Hij wil dat de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU in Rome bijeenkomen om zich over het populisme te buigen.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 Duikers gaan vandaag in de Maas bij Maastricht opnieuw zoeken naar sporen van Tanja Groen. De 18-jarige studente verdween spoorloos in 1993...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 De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius heeft toch een individuele gouden medaille veroverd op de Paralympische Spelen in Londen. De Blade Runner liep een wereldrecord en prolongeerde daarmee zijn titel op de 400 meter. Op de 100 en de 200 meter greep Pistorius naast het goud. In Peking was hij vier jaar geleden op die afstanden wel de beste weer vannacht op een aantal plaatsen lage bewolking en nevel, mogelijk in het noorden mist. Overdag veel zon en zomers warm met maxima tussen 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. fmsantwoord.nl Zeg Is het drie en vijf? Ja. De grootste hits van Europa. Niet vertrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown op CFL. the countdown of the continent. Turn my back Never. You are